Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol verwacht opnieuw een hele drukke dag. Het is al dagen chaos op de luchthaven vanwege de meivakantie en personeelstekort, zegt een directeur. Dat is niet alleen bij ons, dat is bij het beveiligingsbedrijven, dat is ook bij luchtvaartmaatschappijen die te maken hebben met crewtekorten. De afhandelaren, zoals we al eerder hebben aangegeven, zitten krap. En we proberen eigenlijk met de hele sector ervoor te zorgen dat de puzzel gelegd kan worden. En we zullen volop gaan evalueren. Schiphol probeerde nog het aantal reizigers te verminderen door ze naar andere luchthavens te verplaatsen of vluchten te cancelen, maar dat is niet gelukt. Zo'n twintig burgers zijn gisteravond uit de Azovstal-fabriek in Mariupol bevrijd. Russen hebben de fabriek in de Oekraïnse havenstad al dagenlang volledig omsingeld en afgesloten. Veel burgers schuilen in de ondergrondse gangen van de fabriek. Volgens Oekraïne zitten er nog zo'n duizend mensen en militairen vast. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort is weer open. Vanochtend was hij uren dicht na een zwaar eenzijdig ongeluk. Een bestuurder van een personenauto is gewond geraakt. En daardoor ontstond er een lange file, maar de weg is dus weer vrij. En zo klonk het gisteravond in Rotterdam en in Deventer. Uitzinnige voetbalfans vierden feest in het centrum. Had niks te maken met een overwinning van Feyenoord of go-ahead. Het waren Turkse fans. Gisteravond werd voor het eerst in 38 jaar de club Trabzonspor kampioen van Turkije. In Rotterdam werd er bij het Hofplein door zoveel fans feest gevierd... dat het tramverkeer een tijdje ontregeld was. De MA stuurde iedereen aan het begin van de nacht naar huis. Het weer in het oosten en noorden vooral bewolkt, terwijl in het midden volop de zon schijnt. blijft overal droog en het wordt zo'n 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 10 minuten verdraging. Komt daardoor een auto met pech, waardoor de rechter rijstok is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 But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 We'll mm -hmm. I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, I'm not gonna lie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 be a little late <laughs> this year a little late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 A little late, arriving, in my lonely world over here. For you have left me, and where is our April of old? You have left me, and winter continues cold. A little slow to start, a little slow reviving the music it makes in my heart. Yes, time heals all things, so I needn't cling to this fear. It's merely.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 En dat was het Wessel-Ilco-combo. Op 10 april, jongsleden, ging ik naar de Krocht om te luisteren naar Michael Varenkamp. Fantastisch concert, reus sfeervol, publiek, was super enthousiast...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 Opname uit juni 2021. Luistert u naar Spirits.